Met het Als laatste gemeente zijn nu ook in Amsterdam de stemmen geteld. GroenLinks wint twee zetels en is in de hoofdstad de grootste partij geworden met tien zetels. In de peilingen werd de PvdA de grootste, maar die is nu twee zetels kwijtgeraakt en eindigt nu als derde in Amsterdam. Nu in heel het land de stemmen zijn geteld is de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen iets naar beneden bijgesteld naar landelijk 53,7 procent... Dat is bijna 3% meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In bijna alle gemeenten waar gestemd kon worden met een kleiner stembiljet... is het aantal ongeldige stemmen gestegen. Zo ging in Den Bosch het aantal ongeldige stemmen van 0,2 naar 0,8%. Van de 11 gemeenten waar als proef weer met het kleine stembiljet kon worden gestemd... is het aantal ongeldige stemmen alleen in Soest gelijk gebleven. Op het kleinere stembiljet moeten kiezers in ieder geval de partij van hun keuze rood kleuren... En daarnaast ook nog los het kandidaatnummer. Uit analyses naar vorige verkiezingen bleek dat mensen soms alleen een kandidaatnummer hadden ingekleurd... ...of een hoger kandidaatnummer hadden gekozen dan het aantal kandidaten die voor die partij überhaupt verkiesbaar was. In Breda is een jongen opgepakt voor het neersteken van een andere jongen van 14. Het gebeurde gisteravond niet ver van een basisschool. Het slachtoffer raakte licht gewond. De dader zou na de steekpartij zijn gevlucht op een fatbike, maar kon vannacht worden opgepakt... En Lionel Messi heeft de 900-doelpuntengrens bereikt. In de wedstrijd van zijn club Inter Miami tegen Nashville... scoorde hij de 900ste treffer uit zijn carrière. Alleen Ronaldo heeft er nog meer. Die staat op 965. Messi had verder niet veel aan zijn jubileumdoelpunt. Inter Miami werd in de wedstrijd uitgeschakeld. Het weer, het is zonnig en er is weinig wind. Het is vanmiddag 14 tot 17 graden.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 Day he left the shack, but that was all. Into People I can't this love wow. ZFM ZFM We didn't wake up when we died. Since I was lonely from the start, I think the end is mine to write. 9 FM maar nu een deserto, die lasciano dietro sé, trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così, impressi nella mente. Ik Ma nel mio mondo ci sei solo tu, io per perciò devo andare. Ci sono mare, ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano. ZANG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 Andy Kaufman's gone, listen, yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Het nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur. Zit die